2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live Herman Bolhaar... de hoogste baas van het Openbaar Ministerie... over kopschoppers en kroongetuigen. Maar nu eerst het NOS Journaal, Marjanne Koekoek... De Europese mededingingsautoriteiten hebben deze week een inval gedaan bij Philips. De Europese Commissie vermoedt dat enkele elektronica bedrijven, waaronder Philips, zich schuldig hebben gemaakt aan afspraken bij verkopen via internet. Economie-redacteur Gertjan Dennekamp. Het gaat om bedrijven die zich bezighouden met het produceren en verkoop van consumentenelektronica. En wat Europa is onderzoekt is dat er sprake zou zijn van beperkingen aan de online verkoop. En dat heeft mogelijk geleid tot hogere prijzen voor consumenten. Of dat producten op andere platformen niet beschikbaar uh, waren. En dat wordt op dit moment onderzocht. Philips zegt volledig mee te werken aan een onderzoek. Behalve bij Philips worden ook het Duitse Metro, bekend van Saturn, een mediamarkt en het Koreaanse Samsung onderzocht.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 Het bestuur van Fortis heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid... zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. De oud-bestuurders van Fortis kunnen nu aansprakelijk worden gesteld... voor het debakel rond het concern. Eerder concludeerde de ondernemingskamer al dat er sprake was van wanbeleid... maar Fortis ging in beroep. De Hoge Raad heeft vandaag dat beroep verworpen. De Belgisch-Nederlandse bank moest in 2008 worden gered... omdat de bank zich had verteeld aan de overname van ABN AMRO. Volgens de Hoge Raad had Fortis bij die overname... meer kennis, inzicht en inspanningen moeten tonen.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 Jan Molk. Goedemiddag, welkom hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam, waar je van harte welkom bent om deze uitzending bij te wonen. Vandaag met Herman Bolhaar, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, onder andere over kroongetuigen en over kopschoppers. Nelke Noordervliet recent zit The Coen Brothers en het musical De Kleine Blonde Dood. Edward Beem hoort u over een wereldtop tegen dementie. De vaste rubrieken Frits Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen... satire natuurlijk en natuurlijk live muziek vandaag, rugby. muziekorkest Rigby. Veel luisterplezier gewenst vandaag. Rigby. Met een uit de jaren dertig afkomstige omroepster. Ze verzorgen de live muziek. Je kunt ze ook zien als je naar onze website gaat. Vrijdagmiddag live .nl. Op tablet of smartphone ook te zien. En je kunt je mening geven over de uitzending. Twitter ons hashtag AfroVML. Om, om te beginnen een uh, opmerkelijke wereldtop. Komende week namelijk houden de G8, dat zijn de acht grootste industrielanden... een summit on... Dementia, een top over de ziekte dementie. De top vindt plaats in uh, Groot-Brittannië. Nederland hoort niet bij de G8, maar zal toch een delegatie sturen. En in die delegatie zit Edward Beem, co-directeur van Zon en Mee, een organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. Meneer Beem, welkom. Dank u wel. En als u zit uh, Nelke Norviet, schrijfster, vandaag onze gast, En Nelke, als je hoort een wereldtop tegen dementie, verras je dat dan? Ja. Eigenlijk wel. Is, is het ineens zo'n wereldwijd probleem? Nee, het, natuurlijk, het is een heel groot probleem. Maar ik ben gewend dat ze altijd over uh, geld en economie praten. en niet over dit soort belangrijke problemen. Ja, ik denk dat meer mensen. ik ook althans zo'n reactie had, Edward Beem. Uh, Van waar nu deze top in Engeland? Ja, geweldig. Uh, december 11, dat wordt een belangrijke dag voor, uh, in, de, in het gevecht tegen dementie. Uh, ja, het is een ongelooflijk idee van de G8 om dit uh, als een top uh, te organiseren. Ik denk dat uh, Engeland daar uh, de hand in heeft gehad, want die uh, is dus nu gastheer van die G8. Het gaat inderdaad over ziekte en niet over geld. Uh, alhoewel die twee ook wel weer wat Alles met elkaar te maken te hebben, te maken hebben waarschijnlijk. Ja. Want uh, ja, als je uh, beseft dat uh, wereldwijd meer dan 25. 30 miljoen mensen aan dementie, gaan, aan dementie lijden. En als we niks doen dat dat in de komende jaren gaat stijgen... en er zijn schattingen dat we dan zo rond de 2040 bij 115 miljoen uitkomen... dan uh, heeft dat enorme consequenties natuurlijk voor de gezondheidszorg ja. en voor de kosten daarvan. Maar nee. is er wat tegen te doen? We worden allemaal ouder. En, en, en dus de kans neem ik aan dat we dement worden ook groter of niet? Ja, dat denk ik wel. We worden ouder, we worden ook gezonder. Uh, dat betekent dat we dus niet meer acuut dood gaan aan hart- en vaatziekten of aan kanker. De medische stand van de wetenschap is wel zo dat we daar niet meer acuut dood aan gaan. Maar daardoor worden we wel ouder, chronisch ziek en zal dementie alleen maar toenemen als we niets doen. Ja, en als we met Obama uh, mogen spreken... dan is niets doen eigenlijk geen optie. Nee, maar doen. er wordt ook niet helemaal niets gedaan. Er wordt al heel lang onderzoek naar gedaan... maar tot nu toe naar verhouding natuurlijk met weinig resultaat. Ja, dat komt waarschijnlijk uh, omdat uh, daar een enige versnippering plaatsvindt. Er vindt inderdaad over de hele wereld onderzoek plaats. Maar deze G8 is er onder andere nu juist voor bedoeld... Om de zaak ja, te coördineren. Een United Action Against Dementia. Klinkt prachtig, maar wat, want dat onderzoek wordt dus niet voldoende op elkaar afgestemd? Dat is in toenemende mate het geval. We hebben zelf gelukkig ook een nationaal plan uh, deltaplan dementie gelanceerd. Niet zo lang geleden. Klinkt mooi, wat houdt het in? Een deltaplan dementie houdt in dat wij... Uh, u bent waarschijnlijk wel bekend met uh, de deltawerken... die ons gisteren in de storm behoed hebben beschermd van, uh, hebben. Van, een, uh, van een stormvloed. Uh, nou, diezelfde, dus die deltawerken houden het zeewater buiten onze uh, dijken. Nou, de deltaplan dementie is bedoeld om de dementie... buiten de dijken van de wereld te houden. En, maar dat is, een, dat is een Nederlands plan, toch? Het is een Nederlands ja. plan, maar wat dus uh, één op één aansluit bij het Europese initiatief, het Joint Programming for Neurodegenerative Diseases. Zo. Ja, dat is een ja. Europees plan waar we wel 27 lidstaten bij aangesloten zijn. Ja. En die 27 lidstaten hebben met elkaar afgesproken om al hun nationale onderzoeksinspanningen met elkaar in, in, in afstemming te brengen en te coördineren. Want dat, dat betekent niet. dus dat we dus nu echt. De zaak gaan aanpakken. Met iedereen kijkt naar verschillende oorzaken of, of, of oplossingen? Het is, uh, het, het is een heel veelzijdig probleem. Uh, we kennen de oorsprong van de ziekte nog niet... dus we moeten daar heel veel nog onderzoek naar verrichten. En een, een uitzicht op een geneesmiddel is er ook nog niet... omdat we die oorsprong nog niet weten. Maar ondertussen moeten we ook werken aan de patiënt van nu... En dat betekent dat we de zorg voor de patiënt van nu... ook nog enorm kunnen verbeteren door onderzoek daarnaar te doen. Maar wie zitten er dan zo direct daar in Engeland hierover te praten? Zijn dat politici of wetenschappers vallen bij? Uh, politici hebben het plan mogelijk gemaakt. De wetenschappers moeten het gaan invullen. Het is een plan en het is een, uh, de financiën zijn beschikbaar gesteld. En, uh, financiën dus, zijn... Want, want ja? u begon erover, het gaat dus niet over geld... maar zei terecht al meteen, het zal er ook wel weer alles mee te maken uh, hebben. Moet er meer geld naar dat onderzoek? Ja. Het plan uh, wat we neer hebben gelegd, de Deltaplan... dat is voor een periode van acht jaar zou dat uh, 200 miljoen euro uh, moeten kosten. Uh, de eerste 32,5 miljoen is beschikbaar gekomen via het ministerie van VWS. Dat is heel mooi, maar het is wel als hefboom bedoeld... naar alle andere partijen die uh, moeten meedoen met het plan. En dat maakt ook het unieke van dit plan. Want het is dus niet alleen uh, de overheid en de onderzoekers maar ook de kennisinstellingen en private partijen... dus ondernemingen, worden geacht mee te doen. De zorgprofessionals, maar ook, en dat last but not least... de patiënten, via de patiëntenorganisaties. Maar dus, het is, ja. dus het is echt een, een vijfhoek aan partners... die aan dit plan gaat meewerken. En wat moet, het, moet de uitkomst uh, daarvan zijn? Inderdaad, een medicijn tegen dementie? Of, of is het ook gewoon uh, je realiseren... dat we er steeds meer mee te maken krijgen... en, en dus accepteren en leren hoe je ermee om moet gaan... Beide. We hopen natuurlijk een, een geneesmiddel te vinden... maar dat zal uh, nog wel enige tijd duren, schat ik in. Uh, wat ik zeg, de oorsprong van de ziekte die moeten we zien te achterhalen... want daar ligt de sleutel naar, uh, naar een geneesmiddel... Um, maar ondertussen moeten we de patiënten van nu niet in de steek laten... en daar natuurlijk ook alles best voor doen. Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de, de mantelzorgers daaromheen... familie en, en kennissen daaromheen... om de last van deze ziekte zo min mogelijk te maken. En ook daar is heel veel onderzoek voor nodig. Want hoe ligt dat wereldwijd? Gaan wij hier er beter of makkelijker mee om dan in, in andere landen of juist niet? Beter of makkelijker? Nee. Uh, we, we zitten wel in de voorfront. We hebben een uh, enorm goed uh, kennispotentieel hier in Nederland. We hebben hele goede onderzoekers. Uh, ik heb net gezegd over die 27 lidstaten... die in Europa met elkaar gaan samenwerken... Uh, het is de bedoeling dat alle die landen hun nationale strategie uh, op, uh, op elkaar gaan afstemmen. En Nederland is daar eigenlijk de eerste mee. Mm -hmm. En heeft het eerste dus komt met zo'n nationaal plan, wat wij ja. dan een Delta-plan noemen. En uh, dat komt omdat ze, onze onderzoekers natuurlijk wereldwijd daar ook wel heel uh, vooraanstaand in zijn. Ja, omdat je ook natuurlijk wel vaak hoort dat, dat uh, mensen het moeilijk vinden. Ook, ook hier al in Nederland en misschien ook wat juist wel in andere culturen. Om daarover te praten of om ermee om te gaan. Dat is waar, maar dat is ook iets wat zeker ook aandacht krijgt. Het is, dat is het meer het sociale aspect van, yeah. van de dementie. Ook daar hebben we een, een, een binnen het programma een onderdeel voor weggezet dat we dus ook op het gebied van de sociale en maatschappijwetenschappen... daar aandacht aan gaan besteden. Dus het bespreekbaar maken, de bewustzijn van, uh, van het, uh, het, uh, de ziektedementie verhogen... en de acceptatie daarvan in de maatschappij ook vergroten. Dus dat is zeker een heel belangrijk onderdeel van, uh, van het Deltaplan. Mm -hmm. En daar hebben we ook onze onderzoekers voor stelling gebracht. Welke Noorden ooit ook iets gemerkt van, van ja, de, de, de moeilijkheid... om met, met het thema überhaupt om te gaan? Ja, mijn schoonmoeder heeft Alzheimer gekregen en daar heb ik dus vijf jaar achteraan gelopen tot ze dood ging. En toen was mijn vader aan de beurt, die had vasculaire dementie, dus net iets anders dan Alzheimer, maar eigenlijk hetzelfde probleem, daar vijf jaar achteraan gelopen. Dus oh. ik uh, ken het klappen van de zweep en het is vreselijk, maar uh, mijn man kon er helemaal niet tegen, maar ik heb altijd gezegd van, ja het is allemaal al erg genoeg, laten we ook blijven lachen. <lacht> Dat is een goed advies voor iedereen die ermee te maken ja. Maar Want je zegt, je man kon er niet tegen. Dat geldt, begrijp ik ook, voor veel meer mensen. Dat is het hartstikke moeilijk vinden om mee om te gaan. Met wat vooral dan... Nou ja, de ontluistering en ook het gebrek aan contact dat je hebt. En het feit dat daar allemaal van die mensen zitten... in uh, alle uh, verschillende stadia van dementie. In een instelling. In zo'n instelling waar alle gangen rondlopen zodat ze niet verdwalen. En waar ze je altijd aanklampen of ze met je mee naar buiten mogen. En dat je geen contact meer hebt, neem ik nee, aan Nee, precies. En dan komt er een man binnen in de slaapkamer van mijn schoonmoeder. Die gaat in de prullenbak staan piezen. En dan denk je, ja, dat is allemaal heel... Maar daar, ja, dan moet je ook zeggen van, nou kom maar meneer. Daar hebben we een andere plek voor. En dan loop je met zo'n man naar buiten. En dan moet je ook... Ja, dat is, het is ook soms echt hilarisch. Je ja, kan het niet helpen hoor. Dit is, uh, maar maar da, da, da, da, je huilt en je lacht tegelijk. Zo is het. Een goed advies uit wat BEM. Die relativering ook vooral proberen mee te nemen. Nou, ik hoop dat we op 11 december op die G8 ook heel hard heel veel kunnen lachen. Soms ook kunnen lachen. Maar ja. uh, het zal uh, met name zijn, uh, gericht zijn op een uh, gemeenschappelijke... Benadering van deze ziekte. En mevrouw Noordvliet Noord Noord die schetst heel goed. Ja, wat, de, wat de dagelijkse zorg is voor deze mensen. En uh, daar moeten we echt heel veel en heel hard Want aan het, werken. Het, het is toch nog steeds ook voor een groot deel toch een erfelijke ziekte? Wisten we dat maar precies? Ook ja. dat is niet zeker. Nelke, kijk, eh, nee, nee, nee, daar is mijn bezorg... man dus zo bang voor. Ja, Dat snap ik ook wel. Ja. En, en, en als je het merkt, is het al te laat. Ja. Dan is het als je het in een heel vroeg stadium zou kunnen ontdekken, maar daar zijn ze dus nu allemaal mee bezig. Dus ik vind dit een fantastisch idee om dat met elkaar af te stemmen. Ja, het is dus uh, inderdaad niet alleen gericht op het vinden van geneesmiddelen. Het is ook gericht op het vinden van, dus een ingewikkeld woord, de zogenaamde biomarkers. Maar die biomarkers die moeten ervoor zorgen Zodat dat je, je dus kunt heel vroeg kunt signaleren. Of waarvan Alzheimer sprake is en inderdaad hoe eerder je erbij bent, hoe beter het is. Dank voor de uitleg en succes uh, op de top zo direct in Engeland. We gaan uh, zo direct de recensie van Nelke Noordervliet horen. Maar eerst muziek. Rigby. <applaus> Hold me tonight. What happened to me? Had in the cloud fallen so deep, 'cause you came and saw no shoes on my feet, cold and afraid. It feels like I can. Rugby Earth Meets Waterfit. Mooie muziek. Mail ons waarom je het mooi vindt naar avro.nl of naar onze Facebookpagina: facebook.com/afro-Vrijdagmiddaglife. Wie weet krijg je dan hun laatste album, Island on Mainland. Yeah. De gastrecensent van vandaag. Ja, ja, ja. Schrijver Nelleke Noordervliet. Yeah! Nogmaals, welkom. Dank je wel. Uh, Beem, uh, naast jou ook nog steeds. Bekend met het werk van Nelke, overigens. Ja, ja zeker. Ja. En ook een liefhebber? Met altijd een gevaarlijke vraag <lacht> Ik zal niet vragen. Ik nou denk er de maar niet in verlegenheid. <lacht> <lacht> <lacht> Wat was het mooiste boek dat je gelezen hebt van Nelke? Dat Dat zeg maar mijn het, mijn laatste. Laatste. <laughs> het laatste. Het laatste. Ja. Het laatste. Oké, okay, goed. Nelleke, uh, jij bent vandaag hier als gastreisende. Uh, maar toch even, want uh, komt er komt binnenkort weer een nieuw boek van jou? Ja hoor, er komt in februari Giegengaks reizen uit. Mevrouw Giegengak al... gaat op reis. Eerder en... dan jouw bedacht personage. Ja, en die gaat nu naar Argentinië, Ethiopië, Suriname, nou overal. Zo. En, is, is een, een, een alleenstaande vrouw het is een van middelbare alleenstaande leeftijd. vrouw van middelbare leeftijd. Die de, de, de vrij stevig in het leven staat, letterlijk en figuurlijk. En die uh, allerlei uh, avonturen meemaakt. We Februari. Benieuwd. We zijn benieuwd. En misschien dat het dan hier ook weer door iemand anders gerecificeerd kan worden, wie weet. Uh, jij bent voor ons naar de nieuwe film van de Cone Brothers gegaan. En naar de musical Kleine Blonde Dood. Uh, zullen we met de film beginnen? Ja. Goed. Hij heet uh, Inside Lumen Davis. Ja. En gaat over? Hij gaat over... Uh, het speelt in 1961 in New York. En het gaat over een singer-songwriter. Folk singer. Uh, Lumen Davis. En dat is zo eentje die in die rokerige cafés van Greenwich Village optreedt. En net niet helemaal haalt. Uh, het is een jongen zonder, uh, zonder geld. Uh, die dus altijd op de bank van een vriend slaapt. Uh, het is een beetje een roadmovie in de Stad, want hij trekt van de ene bank naar de andere bank, zal ik maar zeggen. En uh, hij maakt niet zo verschrikkelijk veel mee, alleen is alles, loopt alles wat hij meemaakt ook net een beetje scheef en verkeerd af. Uh, het is een melancholiek, uh, uh, melancholieke film, maar ook vrij geestig. Dus het zit zo lekker overal tussenin. Terug mooi maar om te lachen. Ja, Eigen, Terug ja, ja, Treurig om te lachen. Uh, uh, mooi gefilmd, uh, fantastische acteur, Oscar Isaac, die, uh, die man speelt. En het eind is ook erg leuk, want dan ben je helemaal waar je wezen wil. Uh, dan uh, heeft hij weer een keer zo'n optreden in zo'n rokerig café gedaan. En dan wordt, uh, terwijl hij dus nog wat praat met anderen... na zijn optreden, wordt de nieuwe uh, uh, optreder aangekondigd. En dat is dan zo'n man, je ziet hem een beetje met krulletjes... Uh, Bob Dylan. Want Bob gaat het natuurlijk helemaal, helemaal, maar. helemaal maken. Ja. Ja. Maar uh, deze arme ziel, die maakt het dus helemaal niet. En de muziek van die film is fantastisch. T-Bone Burnett heeft dat geschreven. En die uh, Oscar Isaac zingt zelf. Het is echt fantastisch. Dus je denkt bij jezelf, waarom breekt die man niet door? Uh, maar je hebt daar meer voor nodig dan talent alleen. Daar heb je ook Blijk, dat een flinke dosis geluk bij hmm. nodig. Ja. Is het ook een tijd die jou aanspreekt in de zin van dat je dat zelf ook hier in Nederland want, uh, hebt ervaren, die cultuur? Volkszingers? Uh, nou, en... nee, dat, dat niet. Ik ben er wel eentje van de jaren zestig natuurlijk, dus Bob Dylan in zijn uh, uh, uh, vroege tijd heb ik zeker meegemaakt. Oh, ja. of en, en maar meezingen. Ja, nee, dat hebben was helemaal, onze, ja, no. ja, ja, helemaal Dylan, ons ja. levensgevoel. Ja, dus uh, dat, hebben ze raak, get, dat hebben ze raak getroffen in die film? Ja, dat is ontzettend goed gedaan. Ja, Er oh, zitten heerlijke scènes in. Met ontzettend burgerlijke mensen ook ook is Zo leuk. En een geweldige John Goodman, die kennen we ook wel. Die hele grote, eh, dikke acteur, die speelt ook weer een waanzinnige rol. Dat is echt geweldig. Je sluit je helemaal aan bij de andere inderdaad ook meestal lyrische recensies die er al over verschenen ja, zijn. terwijl je niet moet verwachten dat je een, een explosie van eh, geweld of, of uh, muziek of zo krijgt. Het is ook een kleine film. Goed, ge goed gemaakt, goed gefilmd. De die, die zijn natuurlijk uh, tamelijk bekend ook. Hebben ja. een grote schare liefhebbers. Daar hoor je ook bij? Ja, absoluut. Als het enigszins kan uh, ga ik. Nou ja, ik heb ze bijna allemaal gezien. Ja, alle ja. films. En uh, hoe verhoudt deze zich tot de anderen? Oh, is weer heel anders. En dat vind ik juist zo ontzettend fijn dat ze steeds weer een ander aspect weten van het filmen weten uh, uh, aan te raken. En, en dat het dus steeds weer verrassend is. Is hij beter dan de vorige? Of oh, je anders? kunt hem ook niet vergelijken. Nee, nee, het is anders. Oké, okay. goed, de film was dat. Uh, dan gaan we het hebben over de musical. Uh, ja, natuurlijk nou een bekend verhaal van Boudewijn Bug. De kleine blonde dood. Uh, eerst maar eventjes, kun je, kun je kort dat verhaal nog even schetsen voor ons? Ja, het is een, een, een boek uit 1985. En er zitten eigenlijk twee verhaallijnen in. Eén, de verhouding van Boudewijn de schrijver de verteller met zijn vader. Uh, een man die getekend is door oorlogsleed. Uh, die dus ook het leven van zijn kinderen heeft verpest en vergald met die, die oorlog. En een andere lijn is uh, hoe het vaderschap van Boudewijn zich ontwikkelt. Want die krijgt uh, uit een one night stand een, een, een kind. Weet dat zelf eerst helemaal niet dat hij een kind heeft gekregen. Zegt zelf homoseksueel te zijn. Dus, of, dat is een gedoe. En dan dat kind waar hij zich dan toch opeens voor gaat inzetten... en waarin zijn eigen vaderschap een prachtig vorm krijgt... dat kind gaat dood. Nou, dat is uh, een, een vrij bekend uh, ja. verhaal. Uh, en daar hebben ze uh, een, een musical bij gemaakt. Is het een onderwerp voor een musical? Alles is een onderwerp voor een ja? musical. Ja, Anne, dat Frank, de, Anne Frank de musical hebben we ja, toch ook. Ja, dat is waar. En uh, uh, Cabaret bijvoorbeeld als musical gaat ook over hele serieuze ja. zaken. En dat kan dus wel. Dus het is niet altijd een, een, een wet van mede en perzen... dat het een vrolijk, blij uh, verhaal moet zijn. moet zijn. Nee, dat, nee. dat vind, vind ik niet. Dus en is, is, is, is je geslaagd? Dan, de musical? Hij is tot op grote hoogte geslaagd. Ja, het, het, het viel me niet tegen, zal ik maar zeggen. Dat is Want al... had, je was wel enigszins. Ja, natuurlijk ben je sceptisch. Je denkt, ja, hoe ga je dat doen? Ja. Er zit eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel verhaal in het geheel. Maar dat is voor een musical niet zo erg. He, dan hoef je niet een diepgaande dramatische ontwikkeling nee. te hebben. En hele complexe karakters. Dus dat is gewoon goed als dat vrij duidelijk is. Uh, en dat hebben ze ook uh, wel goed gedaan. Maar af en toe gaat het uh, wel een beetje vliegt het uit de bocht. Ja, waar? Nou, is, je hebt dus uh, uh, intieme liedjes, mooie liedjes... Zachte liedjes. En je hebt stevige nummers. En dat stevige is dan ook keihard. En dat intieme is ook mooi zacht. Maar je hebt in sommige liedjes geen, geen goede opbouw. Dat, dat je denkt, van de emotie komt niet door als je harder schreeuwt. Mm. Dus uh, als een van de hoofdfiguren, de vrouw, alcoholisten... haar verdriet, de moeder van dat kind, haar verdriet, uitschreeuwt, zingt. Ze zingt fantastisch. Die vrouw kan echt, uh, is echt een uitstekende uh, zangeres en actrice. Maar dan is het drie minuten vol op het orgel. En dan denk ik, ja, dat doet mij niks... Dat is de, de, de het moet, het moet opgebouwd worden. Ja. Is too much, too ja. much. Maar je hebt uh, Boudewijn Buug uh, uh, gekend, toch? Ja ja ja, ja, ja, ja, Ik heb hem goed gezien. komt de persoon Boudewijn Buug dan ook weer uh, goed tot zijn recht in de nou, ik heb natuurlijk wel aan hem gedacht, in de zin dat ik dacht van, nou, wat zou je ervan hebben gevonden? Ja. Nou, ik denk dat hij, ja, ik weet dus niet. Op het laatst wist ik ook niet meer wat Boudewijn vond. Uh, uh, hij trok zich overal van terug, dus misschien zou die het ook helemaal niks hebben gevonden, hoewel hij de filming uh, geaccepteerd heeft. Dus ja. hij zou waarschijnlijk de musical ook hebben geaccepteerd... als het maar weer de verkoop van zijn boek betekende. Ja, snap ik ook. Ja, nou ja Er was ook altijd veel te doen over het verhaal, hè? natuurlijk. Ja, hij heeft natuurlijk... wij zijn leven bestond uit fabuleren en verzinnen. Hij verzon... Zijn... 85 levens bij elkaar. En die had hij allemaal zelf geleid. Ja. En we wisten dus ook wel dat dat van geen kant klopte. Dit maar, verhaal? Nee, dit verhaal dat liep hij ook met te venten dat van dat kind dat dood was gegaan. Enzovoort enzovoort. In en het geheim en zielig en zo. En wij wisten allemaal dat dat niet waar was. Maar dat lieten we hem. Want dat hoorde bij hem. Mm -hmm. He, dat, en dat, dat leefde een mooi boek. Dat, op? Ja, en ja. dat speelde je mee. Dat, dat is zijn wereld. Zo wil hij leven in die fantasieën. Ja. Nou, goed. En wat ben je met het boek gelezen? Nee, heb ik niet nee. gelezen. Nee. En, en, en als je dan hoort dat er nu een musical van is, uh, aandrang om daar naartoe te gaan? Nou, ik ben niet zo'n musical man, ik ben meer ah. van de cohen. Maar als die nou uh, daar, dat, dat, dat boek gaan verfilmen, dan is ik... Uh... <laughs> ja. dan, dan wel, ja. ja. Ben je ben jij wel een musical uh, vrouw, Nelke? Ik ga wel eens, maar niet dat ik ze allemaal afloop. Nee, nee, je bent niet echt een musical fan. Maar in dit geval zeg je eigenlijk is het toch... met, met de kanttekeningen die je nu gemaakt hebt... van ja. een geslaagde jawel, bewerking. Jawel, ja, ja, ja. Dus ik zou mensen zeggen van die van, van het houden, die de film hebben gezien, die van Boudewijn houden... ga er maar eens naar kijken. Albert Verlinden producties is het. En uh, uh, uh, hij loopt dus nu in ieder geval. De film uh, draait ook. In de bioscopen. Uh, ja, als je moet kiezen, Etta, voor jou wordt het dus de film, begrijp ja, ik. Ja. En als jij voor de luisteraars, Nelke moet zeggen... Nou, je moet altijd Nederlandse producties ondersteunen, <lacht> vind ik. Dus ga dan naar de Kopt musical. Maar, <lacht> maar ga dan ook op een lekker zo'n zo druilerige middag... als nu, weet je, uur of vijf, half vijf. Lekker naar de film, heerlijk. Ja, ja, ja. ik uh, kan me er helemaal in verplaatsen. Dank je wel voor je recensie, Nelke Noordvliet. Dank ook, Edward mijn succes op de topconferentie daar in Groot-Brittannië. Zodra ik gaan we praten met de hoogste baas van het openbaar ministerie, Herman Bolhaar. Maar nu eerst het NOS Journaal. Marjan Koekoek. Dit is Radio 1. E. Nelson Mandela wordt volgende week zondag begraven in zijn geboorteplaats Qunu in de oost provincie. Dat heeft president Zuma bekendgemaakt. Aankomende zondag is een dag van nationale rouw in Zuid-Afrika en dinsdag is er een nationale herdenkingsceremonie in een voetbalstadion in Johannesburg.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 Verkeersinformatie van de ANWB, Helene De Geest. Er staat één file en dat is op de A28 van Amersfoort naar Zwolle... bij de afrit Ermelo, vijf kilometer. De afrit is daar dicht, want ze zijn bezig met het opruimen van een boom... die daar op de weg is gevallen. Verder een bericht van de spoorwegen. Door een aanrijding met een persoon er tussen Gouden en Woerden geen treinen. De vertraging is daar ruim een uur. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live, Jan Boll. Ja, goedemiddag, Applaus. welkom terug. Vanuit de corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam met zo direct Herman Bollaar. De hoogste baas van het openbaar ministerie. En we kijken onder andere terug op een aantal grote zaken. Maar eerst. De rubriek over overwinteren. Ja, dames en heren, welkom. Nederland krijgt steeds koudere winters, dus gaan veel mensen overwinteren in Spanje. Zo ook de familie Gans. Het leek allemaal zo mooi, maar het tegendeel is waar. Ze zijn hun leven niet zeker. De dames Betty en Ria Gans zijn hier om erover te praten. Welkom, dames. Um, wat is er in godsnaam gebeurd? Nou, wij komen al jaren in Torremolino's. We ja. hebben allebei een zwakke gezondheid. Mm -hmm. En daarom is het heerlijk om in die koude winters van Nederland... om lekker daar dan te kunnen zitten. Ja, en we hebben al jaren samen als ja. uur te zijn. En we hebben daar dus ook een fletje gekocht, gekocht. Dus daar zitten we dan gezellig met z'n twee in de winter. Ja. Ja, ja, maar daar is nu verandering in gekomen. Ja, ze willen ons daar weg hebben. En waarom? Jullie zitten daar niet alleen? Onze broer is er ook ja. gekomen op een gegeven okay. moment. Mijn oh, andere, andere broer, broer die ja. Drie broers eigenlijk. Ja. Oh, ja. Uh, vier neven. neven. Hun ja. dochters. Acht nichten, Twee. Ja. Um, vader. En mijn vader zijn en broer. broer. Ja, ja. Die hebben daar ook allemaal een huis gekocht. Dat ja. is gezellig. Heel gezellig. Maar ja. nou vinden ze daar die mensen, die Spanjaarden. Spaniard, ja. ja. Te veel ganzen zijn daar ook. Okay. Te veel mensen van één familie. Dat wij de heleboel daar opkopen. En nou willen ze ons daar weg. Ze vinden ons te aanwezig. Ja, nou, we ja. mogen niet meer overwinteren daar. Zo zien onze, onze familie eigenlijk als een soort van ganzenprobleem. Ja, ja, maar dat, dat kan toch niet zomaar? Wat, wat hebben jullie dan misdaan? Ja, dan van alles. Hè, oh, dan ja. zeggen ze dan ze, van, eh, we zijn nogal een grote Komt eten. eten. Ja. Ja. Dus, dus wij kopen altijd ja. veel haring in drop, drop en van die lekkere pindakaas. Ja, en zodoende blijft er voor de andere Nederlanders eigenlijk niks over. Ja, en wij zouden ook zorgen voor overbelasting van het rioleringssysteem. Ganzenpoep oh, ja. hebben ze Ach, het dan over. Ja. Ja. Ja. Maar ook hele rare beschuldigingen. Ja, Zouden het gras in het park vertrappen, omdat zij allemaal nogal zwaarlijvig zit, zijn? Ja, maar dat niet alleen. Nee, laatst moest er een vliegtuig in Malaga aan noodlanding maken. Die zat iets in de motor. En dat was dan ook ineens onze schuld. Van de familie Gans. Ja, dus de ganzen hebben opeens ja. alles gedaan. En ze hebben zelfs een hele loes Nederlander op ons afgestuurd... Uh. om ons ganzen te intimideren. Ene Arie Vos. Vos, dat ah. is een ex-crimineel. Die heeft mensen zelfs vermoord in het verleden. Ja. Er loopt altijd het ja, dat is ja. vreselijk. Wij ganzen worden toch gewoon gediscrimineerd op die manier. Ja, ja maar nu hebben jullie ook met het gemeentebestuur van Torremolinos proberen een akkoord te sluiten, hoorde ik. Het ganzenakkoord. Eh, hebben jullie het gemakshalve genoemd. En dat is mislukt. Uh, maandag, jongsleden. Eh, 2 december. Ja, we hebben voorgesteld als wij nou in de zomer wegblijven als het al zo druk is, hè, dat willen we best doen. Dan. In de zomer is het in Nederland ook mooi. Ja, ja. maar laat ons dan alsjeblieft wel overwinteren hè, met het oog op onze gezondheid. Ja, maar dat akkoord is gesloten. Sneuveld. Ja, want ze, ze willen ons in de winter nu ook niet met rust laten. We zijn met teveel. Ja, ja. en nu worden we alsmaar meer gepest en getraind. Ja, de familie Gans kan niks meer goed doen. Inderdaad, hè. De, de ganzen zijn vogelvrij. Ja, ja, ja, en ja. Mensen zeggen zulke erge dingen. Vrijzelijk. Ja, en gisteren in de supermercado hoorde ik nog iets van... ze hadden jullie moeten... Vergasig. Nou, wat vreselijk ja. naar... Uh, ja, we, we het, zijn ja. misschien soms wat aanwezig, maar we zijn een heilig gezellige familie. Ja, en jullie hebben in drie minuten alle borrelnootjes hier opgegeten. Nou, laten we hopen dat er een nieuw gansakkoord komt. Sterkte, dat uw problemen daar snel opgelost worden... en dat u straks weer rustig kunt overwinteren in Dames, Gans, Dank voor uw komst. Marjan Luif, Bas Hoeflaak en Henry van Loon houden u... Hij is de hoogste baas van het openbaar ministerie. De generaal eigenlijk van Crimefighters, minister Ivo Opstelt... en staatssecretaris Fred Teven. Justitie wil onder zijn leiding laten zien... dat misdadigers niet langer onaantastbaar zijn. En hij gaat erbij ver om zijn doel te bereiken. Soms tot op de rand, soms erover. Mijn gast van vandaag, voorzitter van het college... van procureurs-generaal Herman Bolla. Welkom. Goedemiddag. Uh, ja, is me even de actualiteit. Want gisteren probeerde in de Tweede Kamer, macht van D66, de, be de bezuinigingen op het Openbaar Ministerie enigszins af te zwakken. Is mislukt, teleurgesteld. Nou, die, het, is, het, is, het is altijd goed om ook daar tot het, tot het randje te gaan. En het randje wat mogelijk is. En als je moet inleveren, dan is dat ook een constatering. Ja, maar ja, goed. U, u moet dus inleveren, inderdaad. Hè? Ja, wij moeten, wij moeten inleveren. Dat wordt een hele spannende opdracht. En, en gelukkig hebben wij een minister die daar goed op let... dat het allemaal binnen de grenzen van, van het mogelijke blijft. Nou ja, het gaat om, begrijp ik, een kwart van uw begroting... Uh, ruim de helft van de rechters en de officieren van justitie... was een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak... vreest dat door die bezuinigingen... fouten en gerechtelijke dwalingen zullen ontstaan. Nou, ik, ik geloof niet dat, die, dat, die, dat je die verbanden zo één op één moet, uh, moet leggen. Ik heb het volste vertrouwen in onze professionals. Dat kun je ook afgelopen week trouwens zien aan hele voorbeelden van hele spraakmakende zaken die we gehad hebben. Dat we het voortreffelijk doen. Daar, daar ben ik ook trots op. Maar er worden en, ook al fouten gemaakt, toch? Nou, er worden zeker wel fouten gemaakt. ook mijn in, in, in organisatie waar fouten ja. gemaakt worden. Maar gelukkig maar heel weinig. En als ze gemaakt worden, dan, dan leren we ervan en doen we het de volgende keer beter. Maar er, er worden maar heel weinig fouten gemaakt. U kan mensen. gewoon met een kwart minder dezelfde kwaliteit blijven leveren. Nou, het wordt een hele spannende uitdaging... waar we echt ook het vak, het vakmanschap en alles wat de professional ondersteunt voorop gaan stellen. En het vooral gaan zoeken in, in die dingen, in de sferen van, van huisvesting en bedrijfsvoering... waar het minder moet. En, Verder nog, heel belangrijk dat wij kunnen vertrouwen op kwaliteiten die de, die de politie levert. En op ontwikkelingen in het kader van de ICT waar we ja, moeten profiteren. Dat, dat is het gekke. De politie krijgt er geld bij. Dus je zou denken, die gaan nog meer zaken aan u aanleveren. En u krijgt minder geld om die toename van zaken te behandelen. Ja, dat, dat lijkt op het eerste gezicht misschien een beetje vreemd. Maar daarom moeten we het ook vooral zoeken in vernieuwing. We moeten het niet blijven doen zoals we het altijd gedaan hebben. En misschien zullen we daar straks nog over komen te praten... maar er zijn heel veel ontwikkelingen waarbij wij zoveel mogelijk zaken zelf proberen af te doen. En die grote zaken waarmee we naar de rechter moeten... alleen met die zaken naar de rechter te gaan. Dus dat betekent dat, uh, dat we het in vernieuwing moeten zoeken... en dat we heel veel meer uit het papier moeten. We hebben nog veel te veel papier, veel papier en we hebben nog veel te veel werkwijzes uit het verleden. Dus de vrees van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak dat u of meer gaat seponeren of meer zaken langer op de plank laat liggen is onterecht? Daar, daar moet het niet toe gaan leiden. Het moet, het moet gaan leiden tot effectiever werken. Maar ik zeg u erbij: het is een hele spannende opgave waar we erg zullen moeten opletten dat we, dat we mogelijk maken datgene waar we voor staan. Zometeen meer over hoe u dan te werk wil gaan. Maar eerst een lied dat Suzanne Mathijs over u schreef nadat ze googelde op uw naam. Oeh. Bolhaar is bijna altijd buiten op de veluwe, bouwt hutten in het bos. Met zijn vriendje speelt hij voetbal en agentje en boef. Hey. In elke rol vindt hij zich even goed. Komt er een straaljager overgevlogen tijdens een woeste achtervolging op het heidepad, dan houdt Herman even stil. Staart naar de lucht en wordt de poef door zijn vriendjes bij de kraag gevat. Oh. Man zal zich altijd netjes gedragen. De politie komt alleen als er iets mis is met hun wagen. Die fixt vader bolhaar dan in zijn garage waar hij contacten onderhoudt met klanten van divers pluimage. Hij ziet zijn vriendjes vaders in die mooie uniformen, officieren van de lege plaats bij Oldenbroek. En hij gaat naar de militaire academie, Kies dan toch voor recht en wordt alsnog officier. Maar dat van justitie. Houd naast militaire vliegers ook van jazz. Jazz, jazz, jazz, jazz. jazz. Net als het recht complex. En het zo'n hand zo her en dat. One, two, three, four. Af en toe lekker wat improviseren. Maar pas op niet al te veel gaat Blik op stuk, super snel recht en samenwerking. Herman Bolhaar is scherp als een scheerapparaat. Veel eisend, vasthoudend en niet snel tevreden. De hoogste paas van het OM. Herman Bolhaar. Milou van Bodegraven, Vera Kee en Susanne Mathijs over mijn gast Herman Bolhaar. We dan altijd of het ook klopte wat ze zongen. Helemaal. Uh, helemaal, helemaal. helemaal. Ja. Kijk eens aan <laughs> hoe betrouwbaar het internet ook weer is. U wilde eigenlijk F-16 vliegen worden? Nou, dat was hoog hooggegrepen letterlijk en figuurlijk. Ja, want? Ja. Want ik was wel uh, ongelooflijk slecht in, in wisse natuurkunde. Al die zaken die toch wel echt nodig zijn om een vliegtuig in de lucht te houden. Dus het is dus goed dat het niet gebeurd is. Maar nog steeds wel een beetje gek van vliegen of vliegtuigen? Ik vind, ja, ja, ik, uh, ik uh, kijk wel naar En uh, als het even kan, dan, uh, dan blader ik altijd in die artikelen... die dan weer over nieuwe modellen gaan. Goed dat we die JSF aanschaffen. Nou, als, uh, voor, voor de vlieger wel, denk ik, ja. Ja. Voor de vlieger wel. Ja. Of het politiek verstandig is. Daar gaat de politiek over. Daar gaat de politiek over, dacht ik al. Hey, laten we het over uw huidige werk hebben. Een van de allergrootste zaken afgelopen jaar... we zitten aan het eind van het jaar, we kunnen eigenlijk al een beetje terugkijken... was natuurlijk de passage of de liquidatiezaak... Uh, waarin alle verdachten werden veroordeeld. U trok de champagne open toen dat uh, bekend werd? Nou, het was, een, het was een geweldig belangrijk moment. Omdat het natuurlijk een zaak is die, uh, die meerdere jaren, ik geloof van vijf of zes jaar uh, gelopen heeft. En uh, waarin je ziet dat in alle uh, vormen de complexiteit naar buiten kwam. Maar waar er ook een belangrijk maatschappelijk onderwerp aan de orde was. Namelijk de vraag of er een aantal mensen onantastbaar hier, met name in deze stad, hun, uh, hun gang konden gaan. Iedereen herinnert zich die beelden van, uh, van grote criminelen die uh, met optochten door de stad uh, bezig waren. Bij begrafenissen. Bij begrafenissen. En, en dat beeld is wel doorbroken. Door die drie keer levenslang en die één keer dertig jaar gevangen. Straf die daar is opgelegd, ja, het is uh, de, de onderdeel van die zaak. Was natuurlijk een omstreden deal met een kroongetuige uh, Peter Lasserpe. Uh, en dat leverde ook wel naast het succes uh, dat u uh, had uh, kritiek van de rechtbank op het Openbaar Ministerie op. Want die uh, verklaring van die kroongetuige over de betrokkenheid van Willem Holleden bij liquidaties had u het Openbaar Ministerie achtergehouden en dat mocht niet. Ja, daar kijken wij toch wat anders tegenaan. Het, op dit moment loopt het hoge beroep ook. Hè. Dat zal het komend jaar volop gaan, gaan, gaan lopen. Uh, daar is dus nog wel iets meer over te zeggen. Maar aan de andere kant, uh, natuurlijk, in zulke grote zaken... met zulke ingrijpende methodes waar je ook zo de grenzen moet opzoeken... en tegelijkertijd binnen die grenzen moet blijven... omdat we dat natuurlijk wel als uitgangspunt nemen... Zul je, als je zaken als deze voor het eerst doet... Hè, en, en voor het eerst uh, uh, eigenlijk in de praktijk toetst... zul je natuurlijk ook kritische punten hebben. Moeten we goed naar kijken, doen we ook. Maar dat wil niet zeggen dat we op alle punten met de rechtbank eens zijn. Nee, nee. Nou, het betekende wel dat uh, Dino Sorel ook werd vrijgesproken... onder andere uh, daardoor, en dat hij en Holleder waarvan eigenlijk justitie allebei zegt... ze zijn betrokken bij liquidaties, nog steeds vrij rondlopen. Ja, dan laat ik zeggen, dat dat, dat, dat, dat we verder nog moeten zien. Hè? Hoe dat, uh, dat loopt. wij. Wij blijven wel heel scherp opletten. Op, U bedoelt, ze op, kunnen op, nog opgepakt worden? Nou, dat, dat, dat geldt voor iedere crimineel. Uh, en, uh, en, en ook zeker voor, uh, voor dit maar, type Maar zijn crimineel. ze verdacht? Daar, daar ga ik nu maar verder geen uitspraken over doen. Want dat, uh, dat laten we maar eventjes binnen de kamers. En, uh, maar het is vanzelfsprekend. Dus dat nou ja, die verklaringen, de... die, die zijn, uiteindelijk heeft La serpe de kongetuige de zelf die verklaring openbaar gemaakt. Dus de informatie ligt er. Dat ligt de informatie, maar het is natuurlijk aan ons om die informatie te toetsen... en op een gegeven moment te bepalen of we daarop moeten, moeten gaan ingrijpen. Ja, de simpele leek denkt dan, nou, de verklaring is er, arresteer die man. Ja, maar als het zo simpel zou zijn, dan zouden we er ook geen zes jaar voor nodig hebben. Want het is onvoldoende? Want er zijn heel veel aspecten aan. Je kunt natuurlijk nooit op basis van, van één verklaring uh, opereren. Je moet daar altijd steunbewijs voor hebben. En je hebt gezien in zo'n passagezaak hoe ingewikkeld het is... daar waar je criminelen hebt die moeten vrezen voor hun leven. Het is dus niet voor niets een hele harde wereld. Dat je, dat je erg behoedzaam moet, moet optreden en veel bewijs moet verzamelen. En als niemand spreekt onderling, is dat verzamelen heel erg moeilijk... en dan ja. zit je in de sfeer van de kroongetuigen. We zullen zien uh, ja, of er dan inderdaad nog een vervolg in die zin... qua restaties opkomt, maar toch nog even die deal van die kroongetuigen... want uh, uh, opmerkelijk is, uh, het, wa, het was natuurlijk een van de eerste grote deals... met een zelfverklaard moordenaar, dus uh, om, alleen om die reden al baarden die veel opzien. Het punt was ook dat de rechter zelf eigenlijk geen inzage had... in de exacte afspraken die u als justitie gemaakt heeft met die kroongetuigen. Ja, dat, is, dat zijn, ook, uh, zijn ook trajecten waar, uh, waar wij als uitgangspunt nemen. Uh, dat klinkt uh, misschien een beetje wonderlijk uit mijn mond... maar het is echt zo dat ook wij vinden dat je maximale transparantie moet bieden... in termen van verantwoording over wat je gedaan hebt. Dat gebeurt er dus niet? Uh, daar, dat heeft wel grenzen als je praat over getuigenbescherming... wat altijd bij dit soort criminelen en uh, bij dit soort getuigenverklaringen aan de orde is. Want het zijn mensen als ze praten, dan moeten ze vrezen voor hun leven. Dus moet je beschermingsmaatregelen nemen... en. Uh, kan het natuurlijk dan niet zo zijn... dat je al die beschermingsmaatregelen zomaar in de openbaarheid brengt. Dat, dat is een dilemma, hè? Dat, je, dat je aan de ene kant uh, verantwoording wil afleggen over wat je gedaan hebt, want je wil niet in de sfeer komen wat ons ook verweten is door de verdediging, dat wij een verklaring gekocht zouden hebben. Ja, zullen we even luisteren naar iemand van de verdediging, was een van de advocaten betrokken bij het proces, Sander Jansen, die ook onderzoek naar het fenomeen kroongetuigen heeft gedaan. Hij vindt dat het anders geregeld moet worden, luister maar. Wat gebleken is in een aantal strafzaken, is dat er problemen ontstaan tussen openbaar ministerie en kroongetuigen, omdat... Uh, ja, discussie is over wat er nu afgesproken is. En net zoals in alle andere rechtsgebieden... is het verstandiger om dan een onafhankelijke derde partij... een rechter te hebben die die afspraken kent... en daarover beslissingen kan nemen. Sander Jans, hij was advocaat in het liquidatieproces. Zorg nou dat er een onafhankelijke derde partij... zicht op dit soort afspraken heeft. Uh, er is op dit moment in, uh, in, uh, in de Tweede Kamer ook in, in, in behandeling en in discussie uh, uh, de, de kwestie van, uh, van, uh, van, van, van, van getuigenissen, van, uh, van, van infiltranten, uh, van criminele burgerinfiltranten. Dat is allemaal de atmosfeer die, uh, die uh, een rol speelt rondom dit type strafzaken. Extra belangrijk dat je het dus goed regelt. Uh, en, en wat ons betreft is het dus heel erg belangrijk... Uh, inderdaad de wijze waarop je transparantie kunt, kunt hebben in de zaak. Naar een rechter verantwoording afleggen over al datgene wat nodig is om vast te stellen... hebben we dat rechtmatig gedaan, hebben we dat netjes gedaan... Daar zitten dilemma's in. Over de vormgeving, hoe dat, hoe dat moet, vinden wij ook belangrijk. Dat je daar een helder kader over hebt. En dat het helder voor de rechter is vastgelegd. Nou ja, maar zoals hij voorstelt, gewoon een. Nou, ander... daar, daar wil ik nu eigenlijk niet, niet aan detail op ingaan. Dat vergt een hele ingewikkelde juridische discussie. denk ik, voor luisteraars op dit moment ook niet, niet zo vreselijk interessant. Maar het principe, in zegt maar het principe u? helderheid, verantwoording, dat is een principe wat wij ook uh, onderschrijven. De vorm moet dan, daar moet over gediscussieerd worden. De vorm worden. moet verder, uh, verder bepaald worden. Een andere zaak die uh, de samenleving dit jaar bezighield, Dat was die van de, de, de kopschoppers. De jongens uh, die een, een man in Eindhoven zwaar mishandelden. U heeft uh, van die zaak beelden uh, vrijgegeven. Uh, volgende week dient ook die zaak in hoger beroep, begrijp ik. De, de rechter, de eerdere rechter, legde de verdachte lagere straffen op dan geëist. Omdat u die beelden had vrijgegeven. Uh, wat verwacht u in het hoger beroep? Nou, wij hebben in, in, bij, de, bij de Hoge Beroepbehandeling aangegeven dat wij van mening zijn dat die publiciteit ons niet uh, ten nadele moet, uh, moet worden gebracht. Dus 11 december is die uitspraak. Uh, we zullen moeten horen wat er uitkomt. We hebben ook uh, voorbeelden van strafzaken waarin uh, ook uh, wij de, de media gezocht hebben. Omdat, uh, omdat we op zoek waren naar de daders. en dat die strafvermiddeling niet is, uh, niet is, niet is opgelegd. En in dit geval vonden wij echt. Dat, dat dit een middel was dat nodig was om bij die, bij die verdachten te komen. Dat is ook succesvol geweest, want daardoor zijn ze ook uh, gearresteerd kunnen worden. En dat de rechter te ver gegaan is om te zeggen... nou ja, daardoor zijn zij zo benadeeld in hun privacy geschonden dat dat op de straf in gebracht. Daar ja. zijn we het niet mee eens en we zullen volgende week zien wat de rechter in hoog beroep daarvan vindt. Nou, u zegt die beelden eh, vrijgeven was nodig... Hè, om, om, om, ja. om de daders eh, te kunnen arresteren. Het gekke is, in aanleiding van de zaak Stratman... dat is de, de, de Haagse juwelier die bij een overval is doodgeschoten... Eh, begrijp ik dat heel veel ju juweliers... die iets vergelijkbaars hadden meegemaakt... ook camerabeelden vervolgens naar politie-justitie stuurden... en nu klagen over dat daar weer niks mee gebeurt. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Nou, de zaak Stratman is overigens een voorbeeld van het feit... dat de rechter heeft uh, gezegd dat uh, de daders zelf uh, het uh, maar op, uh, voor een risico moeten nemen... dat als er in zulke ernstige misdrijven via de media door ons wordt uh, gevraagd om opsporing... Ja, dat je in die mediamaatschappij die, die er nu is... Uh, dat je rekening moet houden dat dat publiek gemaakt kan worden. Dus dat is een voorbeeld van het feit dat de rechter een hele andere kant op ging. En wel goedkeurig. Maar waarom worden die beelden die andere juleers van overvallen opsturen niet gebruikt? Op? Nou, ik kunt ervan uitgaan dat daar waren mensen met relevante beelden voor ons komen, voor de politie komen... dat er altijd heel goed naar gekeken wordt. Maar wij moeten afwegingen maken. Uh, we gaan het niet zomaar doen. Uh, we gaan goed kijken, is het echt nodig? Uh, we doen het niet op de meest belastende manier... op de minst belastende maar waarom manier. waarom zou je het niet doen? Uh, het kan zo zijn dat we andere mogelijkheden hebben voor, uh, voor opsporing. Of dat de beelden niet, on, niet helemaal duidelijk zijn. Of dat er zoveel andere mensen op die beelden voorkomen. Je wil natuurlijk niet anderen ook weer in hun privacy schenden. Je moet het heel maar gericht je gewoon Het af, gewoon afblokken, toch? Ja, maar nou, we hebben uh, onlangs in een uitzending van Paul Witteman gezien... dat als je dat afblokt, dat soms wel het hele beeld mee verloren kan gaan. Dus uh, ja. dat lijkt technisch makkelijker dan het soms in praktijk is. Maar dat, uh, u, u, u stipt het terecht aan. Want de afweging waar wij staan... is dat wij op zo minst mogelijk belastende manier... een maximale effectiviteit in de opsporing hebben. Soms zullen we daar beelden heel vlot naar buiten brengen... maar altijd moeten we goed kijken is het verantwoord. Ja, het, het, principe, het gaat niet om het principe dat u onderscheid maakt tussen beelden... bijvoorbeeld die intern in zo'n zo zo zo juwelier zijn opgenomen... of in het openbaar op straat. Nee hoor, het, het is echt een kwestie van afwegen... is het, is het verantwoord in relatie tot de privacy-inbreuk... die je natuurlijk in principe ermee maakt. Ja, u was in het geval uh, van, van de kopschoppers denk ik minder blij met de uitspraak... omdat die straffen lager uitvielen vanwege het vrijgeven van die beelden. U vindt ook, heeft u ook wel gezegd... dat, dat onrust in de samenleving mee moet wegen in, ja. in, in de strafmaat. Ja. Dat is hier bijvoorbeeld onvoldoende gebeurd dan? Hoe de kopschoppers? Nou, wij vinden dat, in, en dat zie je ook, dat het niet verwonderlijk is... dat je als je die beelden ziet wat daar gebeurd is in dat, in dat openbaar uitgaansgebied... word je misselijk van als je ziet wat, wat voor een geweld daar is toegepast. En dan is het maar goed dat de samenleving daar verontrust op reageert. Ik zou me niet moeten voorstellen dat iedereen koud laat goed, als je die beelden ja, ziet. Maar als je dat de, de, de onrust in de samenleving wil laten meewegen... bijvoorbeeld, u was officier in Amsterdam toen een reeks overvallen plaatsvond... Als zoiets gebeurt, een toename van overvallen... zegt u dan, dan moet dat ook zwaarder bestraft worden? Dat kan, dat kan een element zijn. Het is, belangrijker nog is dat het in termen van uh, elkaar uh, te willen zijn... om de opsporing te bevorderen dat iedereen uh, zijn ogen en oren goed gebruikt. En, uh, en daarom uh, terug naar uw andere vraag. Als mensen beelden hebben, en vaak is dat zo met mobieltjes uh, bij de hand... dan is het natuurlijk buitengewoon relevant om daar zo snel mogelijk... de politie, van, uh, de politie dat in, in kennis te stellen en te beschikking ja, te geven. Maar goed, het gaat mij nog even om dat meewegen van die onrust. Hè? Want, want als er dan zo'n golf van overvallen is... Dan, dan zou je dus zwaarder moeten straffen. Maar als, als ik een jaar later bij wijze van spreken overval pleeg... en er is geen golf, dan krijg ik een lagere straf. Nee, zo, zo zit het niet in elkaar. Het, het, het is eerder een kwestie van uh, het feit dat... als er specifieke opschudding is rondom een feit... Uh, waarbij heel ingrijpende gevolgen aan de orde zijn. Denk aan ernstige geweldsfeiten, moorden. Denk aan een, een, een gebeurtenis hier in Amsterdam zoals de, zoals de Zedenzaak. Dan is die ernstige opschudding natuurlijk aanleiding... om, om in de strafmaat goed te kijken naar, naar de vraag... herstel je ook... Uh, rust in de maatschappij. middels, middels de strafmaat. weeg je daar het slachtofferbelang goed in, uh, in, in mee? zijn allemaal elementen die bij de totstandkoming van de strafmaat. de ernst van het feit, want daar gaat het tenslotte om. maar ook de persoon van de verdachte. Daarom is dat vak van ons zo vaak ingewikkeld. omdat je met tegenstrijdige principes. valt tot een passende strafmaat. Ja, maar moet dat komen. Kan dus, die onrust kan dus inderdaad. in dat geval dan tot een hogere. tot een andere en zelfs hogere straflijn. Die, die, kan, die kan meegewogen worden daarbij. Dat is één van de elementen. Ja, advocaat Sidney Smeets. die vindt dat u om die reden uh, soms te veel naar uh, het volk luistert. Luister maar. Het Openbaar Ministerie vindt het kennelijk nodig... om een soort signaal naar de maatschappij te geven... dat ze luisteren naar wat er in de maatschappij leeft. En dat is ergens begrijpelijk, maar ergens ook helemaal niet. Uh, officieren van Justitie zijn magistraten... en horen dus ook magistratelijk uh, te handelen. En dat betekent dat ze niet zomaar uh, de Vox populi uh, in hun eis moeten meenemen... maar dat ze daar magistratelijk naar moeten kijken. En het is jammer dat dat... Niet altijd gebeurt. Advocaat ziet niet mee. Ja, vind ik uh, een, toch wel een genuanceerd oordeel voor een advocaat. Want uh, ik hoor ja. hem uh, <laughs> verschillende aspecten in die zaak belichten. Ja. Het is. Uh, het is ook niet zo dat wij, dat wij zomaar blindrecht toericht aan... alleen maar op basis van het principe... er is veel onrust en strafmaat eisen. Aan de andere kant moeten wij natuurlijk ook helemaal niet... met de rug naar de maatschappij gaan staan. De Ivoren Toren, dat hebben we al eens meegemaakt. Daar gaan we echt niet meer in terug. Dus wij, wij kijken goed om ons heen en beoordelen alle verschillende elementen... maar ook de omstandigheden van, van, de, van de verdachte... om tot een passende strafmaat te komen. En ja, dat, dat, zijn, dat is een samenstel van, van dingen waar je rekening mee maar moet houden. De waarde van ons strafrechtssysteem is dat we nu juist niet... op het moment dat er net een gruwelijke daad gebeurd is... in emotie iemand of willen ophangen hè, of aan de schaduw halen. Nee, daar, daar, daarom is het ook, uh, hebben wij ook dat, uh, dat monopolie. En uiteindelijk moet er een onafhankelijke rechter aan te pas komen... die het eindoordeel uh, heeft. En eigenlijk zegt Sidney Smeets... die waarde ondergraaft u een beetje door te veel rekening te houden. Met nou, daar, daar, ben ik dus, daar ben ik het niet mee eens. Uh, en we zien ook dat, uh, dat we daar dus ook een rechter voor hebben... om uiteindelijk het eindoordeel daar, uh, daar op te vellen. Ja. Het is een, u zei het in het begin van dit gesprek even u had het over een, een manier... om het werk voor het Openbaar Ministerie efficiënter te maken. Dat is om ook uh, ja, zaken te straffen zonder tussenkomst van de rechter. Hè? Ja, wij, wij noemen dat de, de, de, de ZSM-methode. Ik noem het ook wel eens een soort polykliniek van het uh, Openbaar Ministerie. Waarbij wij meer en meer als uitgangspunt nemen. dat al datgene uh, wat er aan strafbare feiten binnenkomt. er zijn honderden uh, zaken per dag. Uh, dat we die zoveel mogelijk ook zelf afdoen. Daar hebben we wettelijke mogelijkheden voor. Zelfboetes opleggen, taakstraffen uh, opleggen. schadevergoedingen opleggen. Uh, om dat zo vlot mogelijk te doen. En alleen die gevallen die uh, langdurige en verdiepte behandeling nodig hebben. omdat ze ingewikkeld zijn, omdat ze heel zwaar zijn. omdat er zware gevangenisstraf van te passen komt... die gaan naar de rechter. Om een illustratie te geven, het is op dit moment zo... dat wij ongeveer de helft van alle, aantal, van alle misdrijfzaken die we binnenkrijgen... Er zijn dus een, alle misdrijfzaken bij elkaar er zijn zo'n 250.000 zaken op jaarbasis... dat we al rond de helft daarvan zelf afdoen. Uh, dus dat, dat gaat om meer dan 100.000 uh, zaken op jaarbasis... die we in die ZSM-methode behandelen. En uh, meer dan de helft van die zaken worden al binnen een dag beoordeeld. Ik begrijp dat dat voor u heel prettig is, zeker als je een kwart moet bezuinigen. Maar zeggen dezelfde advocaten onder die zitten niet die wij ook spraken... dat heeft een groot risico. Je hebt verdachten die gaan een deal sluiten. denken ze, laat ik dat maar doen met het Openbaar Ministerie. Krijgen vervolgens een strafblad. Terwijl dat misschien helemaal niet was gebeurd als we wel uh, naar de rechter gegaan waren. Nou, dat is de reden waarom wij, wij vinden dat, dat we ook de advocatuur daar graag bij betrekken. Wij vinden dat een, belang, dat een rechtsbescherming ook ter plekke aanwezig moet zijn. Niet omdat we onszelf niet vertrouwen, want wij kijken heel goed naar, naar de vraag hoe we die zaak afdoen. En we zijn er al een minst op uit om iemand zomaar even een, een hoge straf op te leggen en om dat door de strot te drukken. Maar we hebben ook met de advocatuur afspraken... dat een advocaat uh, daar in die voorfase ook welkom is... om uh, ook de belangen van de cliënt te behartigen. Dus. Sterker nog, dat is misschien vooral heel verstandig... als je in zo'n procedure terechtkomt als verdachte. Ja, dat, is, dat, dat kan heel verstandig zijn. Maar dan moet die verdachte ook, ook, ook zelf beoordelen met een, met een advocaat erbij. Maar vergeet niet dat het voor de verdachte ook een heel belangrijk element kan zijn... om snel duidelijkheid te hebben wat de straf wordt. En juist niet naar de rechter te gaan waarbij het lang kan duren. Ja, uh, en, je weet sneller waar je aan toe bent. Ja, kan. en dat ja. kan ook een alternatieve straf opleveren. Of een mediation ja, maar dat er bezuinigd wordt op rechtshulp dan, weer voor de verdachte in dit geval overigens. Maar dat, dat is niet uw verantwoordelijkheid. Maar, maar daar bent u wel. Uh, bent, vindt u ook een, een minpunt, die bezuiniging, of niet? Het, is een, het zijn allemaal balanskwesties en uh, er zijn uh, vele overheidsorganisaties... Uh, en overheidsuitgaven die, uh, die helaas uh, echt, uh, echt omlaag moeten. En het is natuurlijk de uitdaging om dat in, uh, in balans te doen. En wij, uh, u mag ervan uitgaan dat wij de, de, de, de positie van de verdediging... daar waar het nodig is respecteren... en uh, de rol van de advocaat in dat opzicht ook uh, erkennen. Ja, ik probeer er even doorheen te luisteren of u het nou erg vindt of niet, maar dat... Dat zal ik voor de advertentuur een enorme uitdaging zijn. Ja, ja dat ja. zeker. Zij vinden het wel erg. Uh, mag ik u een vraag voorleggen die in een ander tv-programma tv naar voren kwam? Daar zat de vrouw van de Haagse Julie Stratman... waar we het eerder over hadden, Els Lokker. En zij vroeg zich bij Umberto Tan het volgende af. Dat vind ik een van die dingen... Weet je, het is misschien een heel simpel dingetje... maar ik vind het een van die dingen die zou moeten veranderen. Want waarom heeft een verdachte nou een recht op het laatste woord? in de rechtering? Waar heeft hij dat aan verdiend? Vertel mij dat eens. Ik kan me zo voorstellen dat er zaken zijn waarbij een verdachte nog dingen gaat zeggen... die heel kwetsend zijn voor de nabestaanden die daar zitten. En daar, dat mag hij dan zomaar allemaal vertellen. En dat vind ik gewoon niet terecht. Els Lokker, kunt u haar antwoord geven? Ja, het is een fundamenteel uitgangspunt van, van ons strafproces. Uh, waarbij voordat er uh, uiteindelijk het onderzoek uh, gesloten wordt, uh, de verdachte de gelegenheid krijgt om alles overziend nog iets te zeggen wat in die zaak van belang is. Dat is, dat is een uitgangspunt. Uh, je ziet eigenlijk dat uh, als je het vanuit een slachtofferperspectief be bekijkt... Dat dat, dat dat soms wel hele moeilijke momenten zijn. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Hij kan nog even op het laatste moment zijn gram halen. Ja, dat kan. En, ja. en het, is, het is natuurlijk altijd zo vanuit een slachtofferperspectief... dat een strafzaak een heel moeilijk moment is... omdat daar vreselijke dingen uh, over naar voren komen. Waarbij uh, datgene wat er vanuit de verdachte uh, naar voren wordt gebracht... natuurlijk vaak... Haak staat op datgene wat Zou je het als slachtoffer vaart. Zou het laatste woord aan de rechter of aan iemand anders moeten? Nee, zijn? dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat het heel belangrijk is. En dat zien we natuurlijk de afgelopen tijd ook, dat de positie van het slachtoffer veel meer naar voren komt. En wij ook als Openbaar Ministerie er alles aan doen om die positie van het slachtoffer volwassen te maken en betere erkenning te geven. Dus dat, zijn, dat is een balanskwestie. Slachtoffer meer betrekken in de, in de strafzaak, meer gelegenheid geven om zich uit te spreken.